Uur. Dit is Jeroen Kema met het NOS Journaal. Het Britse lagerhuis gaat morgen toch stemmen over de brexit. Van de voorzitter van het huis mocht premier May... haar deal niet voor een derde keer in stemming brengen. Maar daar heeft May nu iets op gevonden. Ze heeft haar deal gesplitst... waardoor er morgen niet over de toekomstige politieke relatie met de EU wordt gestemd. De lagerhuisleden gaan morgen wel stemmen over het uitredingsakkoord, burgerlijke rechten en de backstop... Instemming met het uitredingsakkoord is een voorwaarde van de EU om de Brexit tot 22 mei uit te stellen. Het is de vraag of het Lagerhuis het uitredingsakkoord nu wel goedkeurt. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP, ziet tot nu toe niets in de backstopregeling. Daarnaast heeft ze nog stemmen van Lagerhuisleden van haar eigen conservatieve partij nodig en ook van leden van Labour. Op ruim 100 plaatsen heeft de politie gokzuilen in beslag genomen. Dat zijn computers met een internetverbinding waarbij met contant geld illegaal op uitslagen van sportwedstrijden kan worden gegokt. Waarschijnlijk wordt er veel geld mee witgewassen. Het ging om een landelijke actie waarbij zo'n 200 agenten waren betrokken. Het zwaartepunt lag in Rotterdam een omgeving waar meer dan 50 gokzuilen zijn meegenomen. Maar ook in veel andere regio's waren invallen. De gokzuilen staan meestal in cafés, koffiehuizen, winkels en snackbars. Het OM bekijkt nog of de ondernemers die de zuilen hadden staan... worden vervolgd. De NAVO verlengt het mandaat van secretaris-generaal Jens Stoltenberg... met twee jaar. Dat betekent dat de Noorse oud-premier tot september 2022... de hoogste bestuurder blijft van het mondgenootschap. Als hij zijn termijn uitzit, is de 60-jarige Stoltenberg... bijna de langzittende secretaris-generaal van de NAVO... Alleen de Nederlander Jozef Luns bekleden de functie langer, namelijk 13 jaar. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 2. Er is kans op mist. Morgen eerst grijs, later zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Zaterdag nog een graad warmer. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keren het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren.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 Ik hoop er weer af. Uh, want het is vandaag de 28e maart. Met je gekke gaatje uitgehouden uh, uh, met die webcam uh, die links uh, bovenin staat. Ja, want ik loop uh, vijf tellen achter en dan kom ik eventjes op een stoel staan. en dan trek ik een gekke bek richting dat ding. Ik vind dat altijd wel leuk. Uh, want uh, we zitten ook op een livestream via YouTube. Dus dat kan je straks uh, zien. Want vanavond hebben wij Reno in de studio. Want uh, dat uh, twee heren. De derde is uh, verhinderd, denk ik, of uh, komt gewoon niet uh, mee. Maar dat uh, zullen we zo direct wel even vragen aan Erik en aan Thomas. Want die zitten hier, uh, die zijn er in ieder geval. Het, uh, het zal totaal anders klinken, zoals we het uh, eigenlijk van uh, de mannen gewend zijn. Want het, uh, het klinkt echt stoer en vet, uh, de, de EP sowieso. Maar dit is uh, totaal uh, iets anders. Maar goed, uh, het geluid en het volume wat ik uh, net heb uh, gehoord... dat is wel degelijk aanwezig, dus dat uh, gaan we straks uh, wel meemaken. Ik zei al, het is 28 maart en we begonnen met Marvin Day met zijn band en Solid. Het, uh, het is echt zo'n uh, zo zo meegalmer eerlijk gezegd. Dus wat dat dan gaat helemaal goed. Uh, ik weet niet hoe het uh, de meeste mensen is uh, vergaan uh, de afgelopen weken. Maar ik uh, vind dat we nog steeds verbeeldingskracht nodig hebben. En die zitten in de songs van Hanneke Laura. En daarom draaien we gewoon een mooi nummer van Hanneke. En dat nummer dat heet White Clouds. Waarom? was er, Hanneke Laura, maar ze zal uh, ook nog ergens in het uh, voorjaar te zien uh, en te beluisteren zijn bij de bloesemtocht. En dat zal ergens uh, plaatsvinden. Nou, wat zal het zijn? Uh, rond de 13e april. Uh, dat, dan, dan moet je maar eventjes uh, de boel in de gaten houden. Dat is uh, een week voor de finale van uh, eigenlijk de Roep Acta woord Mooi bruggetje. Want uh, over de Roep Acta wordt gesproken. De vierde voorronde, daarin zaten drie heren. En ze, ze mochten als laatste, mochten ze in die vierde voorronde, mochten ze spelen. Uh, ik ben een beetje bevooroordeeld. Ik zeg gewoon, dat was naar mijn idee keihard de winnaar. Maar ja, de jury dacht daar anders over. En uh, uiteindelijk uh, ging... Uh, wie was dat ook alweer, Erik? Die, die ermee aan de haal ging. Uh, countersound. Countersound. Alkmaarse ja. Punkband. Ja, die, uh, die gingen ermee aan de haal. En Eli... En Eli, ja. dat is een, een beetje een soort band waar jullie uh, uh, een link mee hebben, geloof ik. Hè? Even, ja, zeker. In, de, in de zin van. Ja, Ruben, uh, de, de, ja, de zanger van Eli, zeg maar, de frontman, die, ja. uh, die heeft uh, Carousel, onze allereerste single, helemaal geproduceerd. Ja. Dat ja. heeft hij gedaan. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. En opgenomen ja. en zo. Dus dat ja. was uh, ja, ja. hartstikke leuk. Ja, voor de mensen die denken van... waar heb die koper het nou maar over? Zes, dit zijn de heren van Rijn. Thomas en Erik, die zitten in de studio. Uh, oh, no. En yes. het uh, gaat natuurlijk onder andere over de EP... die afgelopen maand, want ik zeg het goed... Uh, in februari is die uh, gepresenteerd in de Cinetol. Yes. Precies. Amsterdam-Noord, hè, mannen? Ja, zeker. Amsterdam-Noord? Ja, Amsterdam ja nee. pointje ja, over. Nee, dat is nee, nee. Tolhuistuin. Sinatol, Sinatol is Tolhuistuin. Um, ja, Tolhuis. ja meer is dat Oost. Meer Oost? Oost, Oost, Oost, Oost, Oost, Oost. Ja, de Tolhuistuin ja, Tolhuis. ja, is Paradiso-Noord, zeg maar. Maar dit Oost. is dat ben ik helemaal niet in de war. Nou, dat kan gewoon gebeuren, Maar Sinatol zit dus aan de andere kant. Dus ja. is allemaal stad meer richting... Ik weet niet eens meer weet waar... Ja, een beetje in de buurt van Artis, zeg maar. maar oh uh, ja, dat is... Daar Bij Klopt. Ja. safadi Park, ja. die kant uit. Aha, maar dat is een totaal andere hut, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het is volgens mij wel. Er worden wel shows georganiseerd door Paradiso ook. Volgens ja. mij die staan dan in de Cinetol, dat wel. Ja, ja, klopt. Maar het is wel inderdaad weer wat anders dan Paradiso Noord, ja, dan weer, dat uh, daar. De EP heet uh, Looking for Something. Mm -hmm, uh, zeker. Uh, ja. Lang bezig geweest ermee, of niet? Nou ja, uh, het opnameproces zelf ging eigenlijk supersnel en heel ja. erg goed. Maar voordat we uh, echt besloten hadden dat onze nummers goed, wa goed genoeg waren en uh, überhaupt welke nummers we erop wilden zetten, zeg maar, dat duurde wel eventjes ja. Maar op zich uiteindelijk, zeg maar, het opnameproces zelf ging eigenlijk supersnel. Dat was echt heel fijn. Dat ging echt. Uh, ja, dat was in een week opgenomen zeg maar. eigenlijk. Ja, en als je het hebt overal, alleen het opnemen was één week. Ja, okay. Maar er gaat natuurlijk heel veel werk daarna en ervoor, zeg maar. Dus het schrijven en de preproductie en schaven aan al die nummers, weet je wel. En uh, ja, inderdaad ook de nummers kiezen, weet je wel. Welke okay, worden het nou? Ja. Want we hadden best wel veel nummers alweer uh, geschreven. En uiteindelijk wil je alleen maar de beste, zeg maar opzetten. Ja. En, uh, maar zijn die, kunnen die nummers straks misschien nog een tweede leven uh, krijgen? Weet jij? Ja, weet je, ja, zeker. Ja. <laughs> wie weet? Wie weet? Ja, want uh, ik neem aan dat jullie uh, al uh, toch ook, ja, ondertussen proberen jullie natuurlijk optredens uh, voor ja, elkaar ja. te krijgen. Ja, zeker. Lukt dat een beetje of niet? Uh, ja, dat ja, wordt uh, het het gestaag. Ja. Laten ja. we maar zeggen. Ja. ja, want dat was natuurlijk ook een hele mooie bekomstigheid, hè, Want uh, die vierde voorronde die viel uh, plaats. Net een week voor uh, de, de presentatie van de EP. ja, zag er ja. mooi uit. Ja, zeker. Dat was een mooi uh, opmaatje, ja. zeg maar, naar ja. de EP-release. Ik, ik vond, ik vond ik, nogmaals, ik vond die show uh, in Europa, uh, bij, tijdens de Europa-Akna-Word... vond ik eigenlijk wel heel erg oké. Okay. Ja, <laughs> jullie ja, waren gewoon een okay. volwassen, ja, ja, ja. volwassen band. Ja. ik had zoiets van... Ja, waarom, eh, waarom zijn ze het dan niet geworden? Dat, dat, ja. dat, dat is toch ja, altijd goed. weer gissen in uh, de hoofden van de jury. <laughs> ja. Ja, ja, dat hebben wij zelf natuurlijk ook wel een beetje. zo Want wij willen natuurlijk ook gewoon heel graag winnen. Aan de andere kant ja. moet ik ook wel zeggen... dat ik Eli bijvoorbeeld wel echt een hele goede band vond. En ik snap ook wel een soort van uh, waarom ze countersuit hebben uitgekozen. Die hebben natuurlijk wel zo'n soort specifiek uh, definieerbaar ding... wat gewoon heel erg uh, duidelijk is. Of zo. Misschien is dat wel gewoon... Ik kan me voorstellen dat dat wel een hele goede pointer is voor de ja. jury. Ja, ja. Ja. Nou, dat kan. Dus ik bedoel, dat uh, maakt niet uit. Nee, Sergio. Nee. Uh, maar het zou zomaar kunnen dat er weer een kneteren harde band... weer uh, de bevrijdingspop van 2019 uh, mag openen. Uh, Nemesis uh, deed dat het, het, het afgelopen jaar. Ja. Vond dat nou weer nee, niet hard. Maar het, uh, het was een, met een rafelrandje randje en een rauw randje zat eraan. Uh, mm -hmm. Maar je kan ook wel duidelijk horen dat, uh, dat de band potentie heeft. Vind ik, Nemzis. Zeker. Komt trouwens binnenkort ook met een EP. Dus dat uh, gaat... Uh, het gaat vrij rap. Daar zullen ja. we zeker ook wel aandacht aan gaan besteden hierbij. Alternatief FM. Uh, straks uh, gaan jullie spelen. Tenminste uh, straks. Zo dadelijk. Over een minuut of drie al. Want uh, ja, dan, dan is het al, al zo weer. Ja, dan is het feest. Ja, uh, Ik neem aan uh, een aantal nummers van de EP. En toch ook even wat stiekem wat nummers die nog uh, niet zeker. de EP hebben gehaald. Of wat dan ook. Uh, nou, we gaan, uh, ja, we gaan ook nog... Uh... Uh, onze allereerste single die nog voor de EP uitkomt Carousel. spelen. Zeg maar, Not Carousel Zeker. inderdaad. Ja. ja, die heb ik nog, uh, nog eens een keer uh, gedraaid. En uh, uh, ja, voor ja, de rest ja. uh, gaan we ep nummers spelen inderdaad. Ja. Ja. Dus, uh, nou, we gaan ons uh, helemaal uh, laten verrassen. Dus uh, dat zou dadelijk. Dus dan uh, weet de cool. techniek... Oh, we moeten zo uh, opkomen draven. Want <sweak> ik ga eerst nog één nummer draaien. Dat is van uh, vriend Colin Hoeven. Die, uh, die gaan we nu horen. Met het nummer Time Flies.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 So you will understand that time flies Spread your wings and join me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 Understand that time... Uh, die vliegt uh, inderdaad wel een beetje. Uh, want uh, inmiddels staan de heren uh, alweer uh, klaar voor uh, hun sessie. En uh, ik ben ook benieuwd uh, wat, uh, wat uh, de eerste nummers zijn worden, Erik. Dit eerste nummer is Carousel. Oh ja. Listen to me as I speak for myself. The noise of the street blends the sound of my voice.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 So I'll turn around, see the carnival lights The dice is hot and the buzz is alive So I'll take my chance to make it all right I insert the darkest days in a slot machine To convert them in a symphony of freedom Carousel spins around, gets you up and shoots you down Enjoy the game Say something nice about today altijd uh, even de, de klank, dat die echt helemaal weg. En dan gaan we pas klappen. Dus dat, uh, dat, nee. <laughs> dat doen we altijd. Van Carousel, me. inderdaad, dat was uh, een van de eerste nummers. Zo niet de eerste die jullie uh, ergens online hebben gebracht. Uh, wat leuk nummer trouwens. Dus, uh, nou, dankjewel. Ja, <laughs> Vinden uh, wij <laughs> Want anders zouden jullie hem niet spelen, nee. denk ik. Nee, zeker niet. Nee, uh, de volgende heren. Uh, dat is Dedo Merck van de nieuwe EP ook. Hebben we, dus, hebben we een paar keer gedraaid. Die hebben we een paar keer gedraaid. Dus we zijn ja, heel nieuwsgierig hoe, uh, hoe die klinkt uh, in de akoestische versie. <laughs> makes me care just a little bit more. The cloud that she exhales is dark with its silver lining. It makes me wonder, is this a bad habit, a bad habit? Ja, de kop is er in ieder geval af. Uh, dat was uh, de tweede single van, uh, van Looking for Something. Ja, zeker. Yes. Want de eerste was Looking for, Lo something. Looking for something. Maar die komt uh, ja, ja. denk ik straks toch uh, wel voorbij, denk ja, ik. Ja, misschien. Misschien. misschien. Uh, als we, we een beetje braaf zijn, uh, dan gaan, <laughs> gaan die jongens hem wel spelen, denk ik. Uh, tot tot uh, dit uh, moment eventjes weer. Want uh, we gaan nou ook weer kijken naar het lijstje wat ik uh, heb uh, op Facebook. En dan moet ik... Wel, uh, zo dadelijk nog even iets uh, rechtzetten. Dat ga ik meteen doen, want ik heb uh, verzuimd. Vorige week heb ik hem om Michelle Abbott te draaien. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus ik ga hem uh, gewoon dubbel en dwars twee keer uh, uh, draaien vandaag. Eentje omdat ik hem vorige week vergeten ben. En natuurlijk uh, vandaag. Want Michelle komt ook binnenkort met nieuw materialen. Dit nummer, dat uh, kennen denk ik de meesten nog. A Letter from Dreamland. En... Dat is een beetje in het kader van een Frost ja, in the actie. Wind, die hij heeft de uh, uh, I'll go to bed, I'll close my eyes. For tomorrow comes adventure. Wonders do happen overnight. In the morning we'll go out playing. We'll bring our gifts and we'll have fun. Dress up warm and drink hot chocolate And we'll be singing Christmas song Tell my mother not to worry Tell my father I'll be fine I'm off to dreamland in a hurry First snow will fall tonight If up in heaven you can see, well magic is all around. I tell my parents to be faithful. I tell my brother to be kind. I'm off to Dreamland. I can't wait for the first snow. I'll be home where I belong. So God in heaven, if you're listening, could you let it snow tonight? I'll tell the angels when they're leaving. Say hello at first light. ja dan zit ik zo te raaskallen dat ik het die eerste uh, letter from Dreamland maar uh, dat had te maken met de Tree of Life daar uh, had hij een project mee uh, deze Michel Ebbe met een aantal muzikanten uit Rotterdam onder meer Linda Kreuzen, Halfway Station deden er aan mee en uh, dat was allemaal bedoeld om geld in te zamelen voor het Leverfonds. Want een van de familieleden binnen de kring van Michel Ebbe die, was een kind. En daar hadden ze op een gegeven moment eigenlijk geen muziek voor. En toen hebben ze besloten om daar gewoon muziek bij te schrijven. van Als het kind er niet meer zou zijn, zijn er dan ook nog liedjes... die je dan op een gegeven moment bij het afscheid moet ja, kunnen gaan beluisteren. Dus dat is een beetje het, de achterliggende kant van het verhaal. Ik weet niet of A Letter From Dreamland... Dat een uitgangspunt is geweest, maar uh, het mooie is het nummer sowieso wel. Datzelfde geldt ook voor een andere Rotterdamse band, want die zit er al meteen achter. Pact of Steel hoorde je, en dat was van Sammerhuus De dame en heer Jessen, uh, die, uh, die daar achter zitten. Vera en Peter, het uh, is een stel, uh, en ik uh, hoop dat ze nog deze kant een keer opkomen. Uh, dus dat, uh, dat, dat sowieso. Nou, uh, ze zitten toch in de studio. Ze zijn een beetje ongeïnteresseerd zitten ze erbij, maar goed, dat mag niet uit. Uh, ja, want Looking for Something is nu uit. Jullie, hoe zijn de reacties geweest, eigenlijk, op, van de EP? Erg goed. Ja. Man, ja. Iedereen is best wel tevreden ja. erover. Ja. ja. Uh, uh, doen jullie er ook nog veel aan om de EP... echt een beetje onder de aandacht te, te brengen? Bij, uh... Nou, dat zijn we aan het doen nu. Ja. Uh... Ja. <laughs> nou ja, toch? goed. Uh. Bij, ja, wij, wij, wij doen niet mee, want wij waren er al heel snel bij. Want we zagen ja. dat op een gegeven moment. Dus we denken ja. van, nou, daar moeten we meteen op mm -hmm. in uh, spelen. Dus, dus ja, wat dat er uh, gaat. En we kennen jullie ten slotte. Uit ja, dat helpt, al mee, alweer, he? dus dat, dat helpt ook wel weer. Dus dat helpt uh, ook. Maar dat lijkt me toch wel heel belangrijk. Dat, dat, uh, zeker. Ook, uh, zeker. Ja, we zijn ja. nu eigenlijk ons best aan het doen. om Zeker op social media. Ja, gewoon zoveel mogelijk verschillende uh, manieren die EP nog steeds onder de aandacht te brengen en mm. het nog steeds relevant te blijven. Zeg maar. Want ja, ja. natuurlijk, als je gewoon een EP uitbrengt, ja, na een week zijn mensen dan weer vergeten. Want er komt gewoon nogal veel voorbij op Facebook, ja. laat maar zeggen. Ja. Dus we proberen gewoon met. Uh, we zijn de laatste tijd best wel veel bezig met gewoon uh, filmpjes maken van van alles en nog wat ja. van die vlogs en zo. En dat helpt altijd wel heel ja. goed. Uh, nou, weet ik dat Erik, die is hier nog eens een keer eerder. Uh, uh, niet alleen in de hoedanigheid van Reino, maar ook nog in de illustre band van Lisa Rietveld ja Die dat zijn de Lumberjacks. Voorbij, ja. Die kwamen er een keer voorbij natuurlijk. Uh, daar was ook het idee ontstaan van... Goh jongens, uh, waarom uh, doen jullie niet mee aan uh, de Rob dat wordt En wat gebeurde ja. de prompt? Jullie stonden ook in één keer in die finale. Ja. ja. Wat, uh... Maar ja, jij kreeg het uh, daarnaast uh, nog druk met Wakepoint. Ja, klopt. Ja, ook en, nog. Uh, en dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit begint nu nog harder te lopen, denk ik. Hè? Dit, ja. dit verhaal van, van jullie drieën, dit. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ligt en... Breakpoint helemaal stil of niet? Uh, nee hoor. Nee? Nee. nou We hebben wel een tijdje een, uh, een break gehad. Ja. Een breakpoint. <laughs> een <Yes. laughs> breakpoint. Dat nee. is een tennis Dat weet uh, uh, uh, ja, je ook. Dat is hoor. een ter term uh, ja. oh, wist ik niet eens eigenlijk. Ja, maar, maar uh, breakpoint. Nee, uh, ja, gewoon heel eventjes gewoon niet echt wat gedaan. Omdat de, de andere leden binnen de band uh, andere dingen aan het doen waren ja. in het buitenland. En, uh, maar we zijn wel weer voorzichtig nu een beetje met dingetjes bezig, ja. Nou, dus, dus. Dat, dus, dus het ligt niet helemaal stil? Nee, nee, nee okay. het is niet echt helemaal over en uit. Ja, maar. Nou weet ik dat Thomas, die heeft ook nog een uh, Roep Agda verleden. Maar niet uh, bij Rijno, ook uh, ergens, volgens mij. Uh, we hebben toen ooit één keer wel, volgens mij, in de oude opstelling nog. Dus dat was wel echt, echt bijna een andere band eigenlijk helemaal. Toen hebben we één keer meegedaan met... Uh... Op Acta ook. En ik heb toen nog met de finale met Waypoint nog meegedaan met uh, Rob jij, Akta. Ja. Ja, ja, precies. Die ene ja. voor iemand die dus in ja. het buitenland was. Ja. Ja. Uh, dus dat begon toen ja. al. Zeg maar. Ja, ja, ja, <laughs> maar, maar daarvoor heb jij daar heb je toch uh, nog in een nee, ander soort. Nee, mee? daarvoor nee. niet eigenlijk. Nee, hey, dit is sowieso nee. wel. Uh, Reino is wel het eerste, mijn eerste band waarmee ik echt soort van serieus bezig ben. Omdat ik eerst ook niet zo heel goed wist wat ik naar nou muzikaal gezien wou. Ofzo. Ja, ja. En nu zo want is dat wel duidelijk aan het worden. En vandaar dat er ook een EP is. Er, er valt nog wat op, hè? Want uh, zowel, <laughs> zowel jij doet ja. de front, uh, dus de, de leading focus... maar Thomas doet het ook. Mm. Zeker, ja. uh, uh, hoe, hoe is dat uh, eigenlijk zo ontstaan? Is dat uh, gewoon nou, spontaan ontstaan? Uh, of, uh? Ja, dat, dat is een goede vraag. Als <laughs> dat precies ja, want Vischer, ik... die zei dat al op het podium ja. bij de vierde voorronde... Nou, uh, dus, er zijn gewoon verschillende de, randzaken... waardoor dat uh, dan zo is gelopen, zeg maar. Sowieso wilde ja. ik iets meer... ten eerste iets, wilde ik iets meer... dat het echt een band zou worden, zeg maar. Ja, ja. En een goede strategie is, denk ik, gewoon... als je gewoon andere mensen in die band ook uh, laat zingen. Weet ja, je wel? Ja. En uh, wat shine uh, te geven, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En, uh, ik, ik vond dat... ik merkte dat ik, uh, ik ben eigenlijk gewoon gitarist. Ja. Van uh, ja. uh, origine, zeg maar. En uh, ik... ik ik weet niet. Ik vond het in het begin nog altijd een beetje ongemakkelijk... dat ik zelf dan zong, zeg maar. Ja, weet je wel. Ja, ja, ja. en uh, Dus dan vond ik het ook af en toe wel lekker... dat ik dat dan even bij hem <lacht> kon leggen, <lacht> zeg maar. Het is dus een beetje ja. zoiets. Ik gooi het even lekker over de schutting. Zoek nu, het even uit. Ja, maar nu nee, nee, is nee, het niet nee, eens per se dat meer. Nee. Nee, het, is ook ja, gewoon, ja, ja. het is ook gewoon een leuk, leuke dynamiek, zeg maar. Want ja, ja, ja, ja. je, je hebt altijd iemand anders... dan zing je een nummertje... en dan zingt daarna iemand anders een nummertje. Hmm. En we zingen ook bij elkaars nummers. Ja, ja, ja. En we schrijven het ook samen, zeg ja. maar. Dus... Ja? Dat is de, ja, gewoon een leuke dynamiek. En je, ik zei het ook al bij je interview... Eh, bij Rob Akda, van... Doe maar, of de uh, Beatles Ja, dat vond ik ook ja. zo opvallend. Dat ja. verhaal van Doe maar. Ik heb het uh, doorgespeeld aan uh, René van Kolm. Oké. Okay. Ja, ik heb het wel even uh, Ja, zei nou, dat nou, zei al al dat luisteren, je al. Luister, ik ja. zei... Dat, dat, dus ik weet niet... Uh, het, het antwoord... Uh, Weet ik niet, maar, uh, nee, hij, uh, ja. <laughs> maar ik heb het wel uh, bij hem gedropt. Dus uh, vond kijk, wel, kijk, ja, ik vond het wel, vond wel uh, leuk van uh, van. Uh, nou, uh, er zijn jongens die geïnspireerd zijn door zo waar. Doe maar. Ja. Dat hoor ik niet ja, ik in het geluid het terug, Ik wil het over Thomas he? zeggen, nee. maar... Uh, <laughs> nee, maar, maar heeft dat te maken met de stijl zoals Henny Vrienden en Ernst Jans... dat in het verleden dus bij Doe Maar Dat ook nou, gedaan. gedaan? wat ik gewoon echt... Ja, nou, dus en wat me inspireerde uh, het meeste is... Uh, nou, ik luister dat echt al vanaf jongs af aan. Gewoon mm -hmm. mijn mm -hmm. ouders luisterden Doe Maar altijd. Mm -hmm. En uh, ik, ik weet niet, ik vind dat gewoon echt een soort uh, de Nederlandse Beatles, zeg maar. Zij schrijven stukken goede echt liedjes, liedjes, weet je wel... Mm -hmm. Heb je gisteravond nog Henny Vrienden gezien bij De Wereld Draait Door? Toen hij dat hey. nummer Carnaval uh, liet horen? Nee, maar kijk dat... niet echt tv meer. Nee, maar goed, maar ja. dat, dat bewijst weer. Hè. Ja. Hij heeft dus... Hè, dat ging over de songs in The Key of Life. Dat is een rubriek okay, binnen ja, De Wereld Draait ja, dat, Door. Het, dat het wel mee Nou, gekregen, en Daar, ja. daar heeft Henny vriend op een gegeven moment besloten... Van, uh, doe mij de dood maar. Maar hij ging niet een bestaand nummercover. Nee, hij heeft een eigen nummer geschreven. Okay. En dat heette Carnaval. Ja. En daar hoorde hij zo duidelijk wie die oorspronkelijke stijl, waar ja. Henny Vrienden... samen met Doe Maar uh, geld ja. mee geworden is... Dat, dat, dat hoorde ik heel sterk... in dat nummer terug. Ja, ja. leuk. Ja. Ja. Dus ja, uh, ik vind het wel grappig... dat, uh, dat uh, de manier... waarop jullie dat uh, zou benaderen. Want ja, en die duo-frontman-rol... Uh, duo yeah. ja, dat, dat, ja, ja, dat, dat zij dan, dat delen... dat vind ja. ik ook altijd als zo leuk... of zo, dan heb je heel even uh, Henny Vrienden... die dan wat, vaak wat meer... de, de sombere uh, liedjes meer schrijft... <laughs> ja. en de... de die gaan dan over twijfel en zo. En uh, weet ik veel. En dan soms dan... Uh, de, uh, die, uh, hoe heet die Ernst? Uh, de Jans. De, Ernst Jans. De, die schrijft dan... Uh, de lichtvoetige dingen. En dan staat hij daarachter achter zijn ja <laughs> nou, Ik weet niet. Ik, uh, ik, ik vind dat gewoon een le leuke... Uh, dynamiek ofzo. En ja. ik vind dat wij dat ook wel hebben nu. Maar ja, ja daar, heb je, daar hebben jullie naar nou gekeken. Goed, ja. ik ga straks uh, nog even verder uh, met jullie praten. Eerst weer tijd uh, voor de muziek. Uh, want deze dames uh, komen ook. Uh, Rob achteraf verleden, want dat uh, zijn uh, uh, Danielle en Madelon. Die hebben vroeger uh, nog uh, eerder meegedaan onder Delusionals. Maar nu met Leuna. Nu bestaat het gewoon uit het, uh, de tweelingzusters zelf. En uh, een van de nummers, het, het eerste nummer wat ze echt hebben uitgebracht, dat heet Stars Align. Mama. zal de EP echt helemaal vrij worden gegeven. The wind just blew the day away. En ik weet niet hoe snel dat voor deze heren geldt. Maar Exilio is ook bezig om eraan te komen. Canvas Blanco met Read Me Stories. Silio, dat zal binnenkort het levenslicht gezien. Want we zitten al op de rand van april. Dus wat dat gaat, gaat het allemaal heel erg voorspoedig in de tijd. Dus wat anders kunnen we nog wel het een en ander verwachten. En of de jongens ook deze kant op gaan komen... dat moeten we nog heel even afwachten. Dus, maar je weet nooit wat in het vat zit, hoeft niet te verzuren. Dus in die zin... Hebben we dan ook weer een mooi spreekwoord uh, erbij uh, gebruikt. Um, ja, we, ik, ik heb nog uh, wat, wat tijd over. Dan moet ik eerst even nog wat, uh, wat zoeken. Want uh, ik heb nog iets van Alaska Pollock. Dat had ik eigenlijk al aangekondigd. Maar dan moet ik weer... Oh, dan moet ik even kijken of ik dat nog binnen de tijd nog uh, red. Met de tijd... Uh... Ja, dat gaat, uh, dat gaat nog lukken. Maar dan moet ik wel even heel snel het uh, YouTube dingetje eventjes... Uh... Ja, dat is een beetje te snel, want dan heb ik nog uh, te veel tijd over. Maar uh, Alaska Pollock heeft een, een nieuwe single uh, gebracht, uitgebracht. En dat is dit nummer geworden. Die je dus nu gaat horen tot aan de tunes van 9 uur. Uh, nog niet te krijgen op uh, de muziekplatformen, maar gewoon op YouTube uh, te zien. So bad. Uh, ik zou bijna zeggen: Het is hageltje, hageltje nieuw. Want ik denk dat het deze week uh, nog uitgebracht is. I It's true, my loving ain't got no I'd rather be a mystery